van De politie van Marseille heeft traangas ingezet tegen Feyenoord-supporters. De fans zijn daar vanwege de halve finale in de Conference League... van vanavond tegen Olympiek Marseille. Op het stand is een fanzone ingericht voor de supporters. Toen het hard ging regenen en onweren... zochten fans van de Rotterdamse club beschutting. Een fan zegt tegen Omroep Rijnmond dat een paar hekken omvielen... en dat de agenten toen traangas afvuurden. De situatie was voor de journalisten die erbij waren chaotisch. Er zijn ruim 3000 supporters naar Marseille afgereisd om bij de wedstrijd te kunnen zijn. Om te voorkomen dat er komend weekend weer een chaos ontstaat op het vliegveld... wil Schiphol een aantal vluchten verplaatsen naar andere luchthavens. Maar het lijkt erop dat dat te weinig op zou leveren om de druk te verminderen. Eindhoven Airport kan zaterdag en zondag acht vluchten overnemen... en Rotterdam de Heke Airport maar een paar. Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen... boekingen te annuleren om chaos te voorkomen. De KLM schrapte toen 47 vluchten. Het schrappen van boekingen en het annuleren van vluchten... is voorlopig nog niet aan de orde, zegt Schiphol. De Duitse president Steinmeier heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky over een afgelast bezoek aan Kiev. Steinmeier wilde vorige maand naar Oekraïne reizen, maar het land liet toen weten dat hij niet welkom was. Volgens Zelensky gaat het om een misverstand. Hij heeft zowel Steinmeier als bondskanselier Scholz uitgenodigd binnenkort alsnog een bezoek te brengen. President Poetin heeft volgens de Israëlische premier Bennett zijn excuses aangeboden voor een opmerking van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Die beweerde deze week in een interview dat Hitler Joods bloed had en dat Joden zelf de ergste antisemieten zijn. Zijn opmerking leidde tot een diplomatieke rel met Israël. Bennett heeft de excuses van Poetin aanvaard. Laat, laat zijn kantoor weten. Het weer wisselend bevolkt in het zuiden kans op een bui. Het is 14 graden aan zee tot lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden. En kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen lost die mist geleidelijk op. Daarna zonnige periode en dan wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 het uh, voornemen om 100 nummers op te, te nemen, dat uh, lees ik. En uiteindelijk hebben ze er tien uh, uh, weten uit te brengen op een debuutalbum. En ze laten ze uh, hun muziek omschrijven als modern new wave, ergens tussen Radiohead en New Order in. Maar dat uh, had je dan wel begrepen. En het is een Limburgs kwartet en ze heette de Anesthetics. En als je meer wil weten, want het is ook een klein beetje reclame maken naar zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij mijn grote radiovriend, uh, bij Radio Kapella Willem de Waard... met het uh, programma Zwaardvis, want daar zitten ze in. Uh, dus dan zou ik uh, gewoon eventjes daar uh, naar luisteren. En uh, er zijn allerlei wegen die er naartoe uh, wandelen. Je hoeft echt niet met je transistorradiootje uit het jaar Kruik... proberen dat uh, ergens uit uh, uh, te vissen. Je kan het gewoon ook met een stream doen. Welkom in dit de derde uur, waar wij uh, straks uh, gaan praten met... Uh, Wendy Moore, want ja, tenslotte zijn we ook een Zandvoortsprogramma... en ze komt uit Zandvoort en ze heeft ook nog lucratief nieuws te vertellen. Dus dat uh, straks, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek. Dit was ook vorige week uitgebracht, uh, maar dat ten tijde van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En als je uit Utrecht komt, doe je even niet mee. Maar goed, dat gaan we nu even goed maken. Leo met I Want Out. En dat is haar nieuwe single. The driving I know how to stay both the red and the black they seem to rattle all through my head need to dim the lights and see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 Van twice the same. En er zit natuurlijk nog oneerbiedig doorheen te wabelen ook. Maar goed, um, hij uh, is Richie Lee, want daar hebben we het over. En iedereen denkt: Is dit de nieuwe John Paul bon Jovi? Want dat deed iedereen uh, waarschijnlijk uh, wel aan denken bij het uh, begin van deze song. Maar het is echt onvervalste akoestische rock, maar ook wel luid keels en luid duidelijk, dat, uh, dat wel. Um, en bovendien uh, komt er nog meer materiaal van de man. Dit is uh, twee maanden terug uitgebracht. Gaat hij me dat de afgelopen week? Gaat hij me dat even? Te, uh, gaat hij me dat toesturen? Ben ik wel blij om Richie, maar. Uh, als je het uh, iets eerder weet, vind ik het ook leuk. Want dan, dan is hij wat uh, heter van de naald. En kunnen we er ook nog eens een beetje over gaan praten. Maar goed, uh, dat is bij deze dan gedaan. Sometime Alone. Ik uh, ga je dus nu vertellen dat daar dus nog veel meer van aankomt. Dit is een beetje uh, hot in Indieland. Silverlake en Violet. Like a purple flower, dangerous indeed. Once in a alternative rock uit Noord-Holland, want uh, je dacht uh, dat uh, Three Point Landing de enige band was uit uh, Alkmaar. Of Sterrenweldering want die komt ook uit Alkmaar. Of Charm High komt ook uit Alkmaar, maar dit komt er dus ook uh, vandaan. En uh, dan hebben we het over de T-Rex en Listen to the Night. Uh, deels uit Alkmaar. Moet het wel een beetje uh, enigszins uh, nuanceren, want uh, er zijn ook uh, enkele bandleden die uit Heerhugowaard. dat is er een beetje uh, boven. Dus Um, goed, we gaan uh, gauw verder, want we hebben er nog twee te draaien voordat we Wendy erbij gaan halen. Maar volgende week dan komt er een album uit van Harley Francine. En vooruit hebben ze deze single gestuurd en dat is Drown. Overigens, die band komt uh, uit Overijssel.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 There's people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack. again, no Wendy Moore met uh, So Over Fake Friends. Uh, dat is een uh, remix. Want uh, de origineel... die klinkt natuurlijk heel anders. Maar goed, uh, we hebben uh, deze uh, gedraaid. En vorig jaar... Uh, ik weet nog niet uh, precies of dat precies een jaar geleden is... maar ik geloof dat het uh, in uh, de uitzending van april is geweest... onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Uh, had Wendy er ook iets over verteld... over uh, de manier waarop ze deze single nog een keer opnieuw... Um, ja, eigenlijk wilde de vorm geven. En laten we het er nou ook aan de telefoon hebben. Goedenavond, Wendy. Hallo. Goedenavond. Hallo. Ja, hey. want uh, het is uh, niet zomaar uh, dat je... Want, want je was er op een gegeven moment, zei je toen in die uitzending... Ja, ik ben er toch nog niet helemaal uh, tevreden over. En toen heb je het nog een keer uh, dunnetjes overnieuw gedaan. En ik moet je ook zeggen, deze klinkt ook inderdaad veel dynamischer... als het, uh, als het origineel. Ja, klopt. Dankjewel. Ja, ja ik was natuurlijk, dat was natuurlijk mijn debuutsingle. En ik moest nog heel veel leren. Ja. En uh, um, ja, het leek me gewoon... Ik, ik, ik wilde gewoon wat nieuwe dingen ermee. Dus ik ben naar een andere producer gegaan. En ik heb gewoon heel wat nieuw gemaakt. Ja, en uh, dat kwam eruit. En uh, dit uh, kwam, kwam er uiteindelijk uit te rollen. Uh, maar, er is... Uh, ja, we hebben je niet zomaar uh, aan de telefoon. Want er is ook eigenlijk uh, belangrijk nieuws uh, te melden. Want... Er is iets uh, met een platenlabel wat je, uh, waarbij je getekend hebt. Ja, ja, ja. ja. dat klopt. Ja, hoe is, uh, la, laat ik uh, bij het begin beginnen, want het is Zip Records. Want uh, dat is het uh, platenlabel waar je uh, nu uh, ja, je materiaal op uh, gaat uitbrengen. Maar hoe is dat gegaan? Ja, nou, ik uh, ben al een tijdje in contact met de vader uh, van de producer waar ik nu mee werk. Mm -hmm. uh, Daan van Rijsbergen. Ja. En daarvan Rijsberg is de oudbaas van Sony Music. Uh, en hij, nou natuurlijk uh, ken ik hem al een tijdje door, door zijn zoon die mijn muziek produceert. Mm -hmm. En hij zag er heel veel in, dus hij is mij gaan helpen. Hij heeft heel veel contacten in de muziekindustrie. En hij is mij helpen zoeken naar een, een, een label wat goed bij mij zou passen. Ja. En uiteindelijk kwamen we bij Sip Records terecht. En daar ben ik toen mee aan tafel gaan zitten. En ik heb mijn... ...nieuwe geproduceerde nummers uh, laten horen die uh, dit jaar gaan uitkomen. Mm -hmm. En daar waren ze heel enthousiast over. En um, ja, toen uh, ben ik een contact gaan tekenen met ze uh, voor ja. drie singles. Ja, drie singles. Um, ja. En, en dit, uh, die heb je dus al op uh, de plank liggen. Ja. Ja. Uh, zit er eigenlijk eentje tussen die toevallig vorig jaar toen we bij ons gespeeld hebben, of zit die single er niet tussen? Dat weet je niet, ja. die zit er gewoon ja. tussen. Oh! Ja, die zit er tussen. Och jij, nou goed. <laughs> Voor die mensen die, die die single willen horen, die moeten dan nog even op jijbuis kijken, en dan staat die, daar speelt ze hem nog akoestisch. Um, dan ben ik even kwijt uh, welke titel dat is. Hij ik... no, heet uh, That's Not You. Ja, precies. Die. Ja. Uh, de, die, uh, die, uh, die zitten dus tussen. Um, en uh, dan heb je in ieder geval al één single akoestisch te pakken. Dus dat uh, is dat. Ja. Uh, uh. Uh, maar goed, er komen, komen er nog uh, twee. Is dit eigenlijk ook een beetje de opmaat naar misschien een EP of wat dan ook? Ja, ja, dat klopt. Ja. Ik uh, heb nu voor drie singles getekend en mm. ondertussen ga ik lekker uh, doorschrijven en ik heb uh, al wat dingen klaar liggen ook. Uh, en ik ben nu nog, dus nog steeds druk in de studio met Stijn. Ja. Uh, ik heb al een aantal demos klaar liggen en dan is wel het plan inderdaad om volgend jaar dan een EP van te maken. Oké, okay, dus uh, maar daar, daar staan dus niet deze, uh, dit materiaal wat, uh, wat ik net heb uh, laten horen. Dat staat er dan niet op? Nee. nee. Um, want daarvoor zul je toch echt eventjes uh, gewoon deze dingen los moeten uh, zien te versieren. En uh, die zijn volgens mij gewoon nog te, te krijgen, denk ik, toch? Ja. ja. Um, want uh, dat is ook iets wat, uh, wat ik uh, las uh, bij het uh, afsluiten van, uh, van het contract... Um, want uh, ja, je had in uh, die pandemie, en dat zei je eigenlijk ook vorig jaar uh, bij ons in de uitzending... nou, gooi het maar in mijn petje. Maar uh, je bent uh, iemand die, die de, de, niet het uh, beltje erbij neergooit, maar zegt van... jongens, kom op, uh, ik ga er toch nog een keer uh, opnieuw voor. Toch? Ja, ja, ja, precies. En daar gaat inderdaad ook die single over. Ja. Maar het klopt, ik heb het in uh, de tijd met covid heb ik het even moeilijk gehad qua muziek. Ik kwam even niet uh, op mijn... Ja, het schrijven ging gewoon even niet... Mm -hmm. En het klopt inderdaad dat ik vorige keer zei dat ik me bijna aan het nadenken was om ermee te stoppen. Ja. Uh, en uiteindelijk, inderdaad, ik ben geen opgever. En toen opeens ging het weer. En ja. nou is het eigenlijk, uh, gaat het beter dan ooit tevoren. En ik uh, schrijf van één stuk door. En uh, ja. ja, ik heb heel erg veel zin in de toekomst. Ja, uh, zit, je, zit je dan in een flow, zoals ze dat dan uh, met een mooi woord uh, noemen? Ja, ja? ja absoluut. Uh, uh, vormt ook een beetje uh, de, de, de actualiteit? Vormt dat ook eigenlijk best wel een aanleiding om dan bijvoorbeeld de pen te pakken en een liedje te gaan schrijven of wat dan ook? Ja, ik, ik schrijf meestal, uh, ja, ik, kan, ik kan niet zomaar echt gaan zitten en schrijven. Voor mij is het echt gewoon uh, als ik iets voel, soms ben ik gewoon random iets aan het doen en dan, ja. dan hoor ik een melodie in mijn hoofd en dan ga ik zitten en dan schrijf ik. Ja. Ja. Het is voor mij echt gewoon op uh, wanneer ik iets voel. Ja. Uh, want het is ook zo dat, uh, dat het ook iets uh, kan betekenen voor iemand uh, die in jouw omgeving een verhaal of, of wat dan ook iets heeft meegemaakt en dat je daar een, een liedje over schrijft. Top. Ja, klopt. Ik schrijf inderdaad ja. niet alleen over mezelf. Het is wel grappig bijvoorbeeld Relapse. De ja. single uit 2019. Ja. In de eerste instantie schreef ik die niet over mezelf. Ja. Die schreef ik over een vriendin. Maar het is heel grappig, want nu kan ik me er wel heel erg in vinden. Ja, ja. Dus het is ineens auto We gaan hem zo draaien hoor, na dit gesprek. Maar het is een ja. beetje een half. dus het is eigenlijk ineens een autobiografisch verhaal geworden, of niet? Ja. Ja. Um, maar goed, dat, dat ga ik even niet uh, noemen. Maar um, ja, want dat is de, het, het schrijfproces. Um, um, ja, de, dan denk ik... Van als je nu, nu het nu uh, uh, zo uh, hebt... Uh, bij Zip Records getekend hebt... komen er dan nog een aantal optredens uh, aan... Uh, waar we bij jou nog uh, uh, kunnen zien en horen. Zeker. Ik kan alvast een paar noemen. Ik ben ja. dit jaar weer ambassadeur de van de Pride at the Beach... Ja, wederom weer, ja. Dus uh, verwacht zeker. Er staan sowieso op mijn website al wat tourdates. Dus voor de mensen die dat willen zien, die kunnen daar zeker naar kijken. Ja. Maar met Pride speel ik zeker weten. Ja. Um, misschien ook nog in Amsterdam. We zijn nog even daarmee aan het, aan het, uh, aan het zoeken en aan het ja. kijken. Ja. Uh, 100% staat vast Stiels in Haarlem. Stiels ja. Dat is dat... ook allemaal in de week van Pride. Ja. Um, dus... Ja, voor nu is dat even de grote dingen. Oh ja, het, het Wapenfestival in augustus. Het Wapenfestival? Uh, ja, dat, in, is, in de... uh, dat is bij uh, grote vriendin Brigitte van Eigen uh, van het wapenfestival. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Uh, wat kunnen we daar verwachten? Ben jij dan een onderdeel van een heel uh, plaatje met allerlei andere muzikanten in dat hele verhaal? Ja, ja, ja. Dus sowieso dat: is een festival. Ja. Um, maar sowieso, de show is nu, gaat nu heel anders worden. Want tot nu toe heb ik alleen maar akoestisch kunnen spelen eigenlijk overal. Ja, ja. En uh, ik heb nu een, een band achter me staan om de liedjes echt te versterken. En ik uh, ga nu echt een show neerzetten. Ja. Dus dat uh, kunnen mensen zeker verwachten dat het heel anders gaat worden dan vroeger. Ja. Uh, ik kan dat... echt knallen. Ja, ja dat geloof, ik, geloof ja. ik graag. Maar dat was er eigenlijk ook een beetje toen ik jou uh, bij café Anders dat eerste uh, nummer zag spelen. Zo over Fake Friends. Daar heb je eigenlijk al een beetje al stil uh, die droom een beetje gehad van ik zou best wel met een hele band uh, willen spelen. Dat zei je eigenlijk ja. ook, ook een beetje, toch? Ja, klopt. Ja, ja en uiteindelijk uh, wilde ik dat al eerder doen, maar toen kwam COVID en toen kon niemand meer samen spelen. Dus dat is ook het allemaal weer heel lang geduurd en ja. ik heb nu een uh, aantal hele leuke mensen gevonden. Ja. Hoe is dat en, gegaan uh, eigenlijk? Uh, eigenlijk uh, nou, de... al via via. Ja? sowieso uh, Mijn bassist die ken ik al heel lang, die ken ik al zeven jaar. Uh -huh. Dus die, die, uh, die heb ook met mijn akoestisch duo gespeeld toen in het Wapen. Ja. En zij speelt dan bas in de band. Ja. En de rest eigenlijk een beetje allemaal via via via mijn zangdocent. Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus zo ben je eigenlijk een beetje aan je, aan je band uh, gekomen. Ja. Vinden ze het leuk om uh, dat te doen? Ja, want ik kan me voorstellen dat jij schrijft uh, alle ja, arrangementen en teksten en noem maar op. En die band die moet volgen. Ja. Ja. Nee, nee. ik vind dat heel erg leuk. En uh, ja. natuurlijk... Uh, um, ik luister natuurlijk naar, naar iedereen als ze wat in willen voegen in de show. En, ja. uh, want ik heb natuurlijk eigenlijk uh, nog helemaal niet zoveel ervaring met een band spelen. Want ik heb dat gewoon nooit echt kunnen doen door covid en dat ja. soort dingen. Ja. Ik ben nog helemaal niet zo lang bezig met muziek zelf. Ja. Dus uh, ja, ik luister gewoon naar wat andere mensen zeggen. En... Uh, dan maken we er een hele mooie show van. Ja, uh, ik, ik ben heel erg nieuwsgierig. Zeker dat uh, verhaal van het Wapenfestival. Ja, dan, dan komt er dus echt uh, gewoon een band op het podium staan. Ja, ja ik ben er heel ja. erg nieuwsgierig naar. Maar ik denk ook heel zand wordt zo'n beetje als ik het uh, zo hoor. Want, uh, want ja, uh, de laatste keer was jij ook in het Wapen. Maar dat was met, uh, met Jamie de Groot, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Ja, zij, is dus, zij is dus nu een bassist. Ja? Dus zij blijft er lekker bij. Ja? En dan de eerste grote show met band wordt dan bij Stiels in Haarlem. Dat is volgens mij op 29 juli, als ik het goed heb. Maar ja, uh, ja. De, de, de shows staan allemaal op mijn website. Op ja, website uh, in, uh, voor de mensen die dat... Uh, WendyMoore.com, toch? Uh, of EU. EU is EU, het. EU, ja. Ja, ja, ja, zie je. Ik zat uh, op het moment dat ik .com zei ik... Nee, <laughs> dat was EU. Um, nou, jij zei het al. Relapse... Kun je hem nog één keer vertellen waar het over gaat? Ja, ja, ja. ja? Uh, relapse uh, heb ik geschreven over een uh, vriendinnetje van mij. Die zat toen heel erg in een giftige relatie. En ze wist eigenlijk dat het slecht voor haar was. Mm. Maar op een gegeven moment, ja. Je, so je bent vaak met bijvoorbeeld als je met een narcist uh, een relatie hebt. dan, dan word je mm. een soort van verslaafd. Hè, en dan, ja. daarom kwam ik met relapse. Want ze bleef maar relapsen op die persoon. liever in een leugenleven dan loslaten van iets wat echt niet goed voor je is. En daar gaat relapse over. Dan gaan we hem draaien. Relapse van Wendy Moore. Yes, sir. Okay. Afgetimmerd ...door de mannen van Donkey Kung Fu... ...Karate Time en het komt van de EP Kung Fu. Daarvoor hoorde je trouwens Relapse van Wendy Moore... ...en als we het dan toch over een beetje... stuitermuziek muziek hebben... ...dan hebben we het over dit Haagse bandje... ...met drie dames en één heren Ivy Fox en Trouble. Oh, oh, oh, oh, me up for trouble... I'm Dit nummer van Voodoo Chambers, dat kan kloppen. Want het is het stemgeluid van Valerio Recenti en die kennen we bij Darker nog. Het is aan de andere kant van Valerio en hij zit dus ook bij een andere band. En dit is iets van de laatste weken. Ik ben het ook even tegengekomen. The Night of the Snake van Voodoo Chambers. Het is 7,5 minuut die we nog een beetje te gaan hebben in deze van de uitzending van Alternatieve FM En dat uh, betekent dat we er nog uh, twee kunnen draaien. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat dat ook helemaal uh, goed komen. Tenminste, dan moet mijn muis een beetje meewerken... want anders dan heb ik er nog niks aan. En als we dat dan toch hebben... dan maken we er hier nu een volledig kwartiertje van. Want deze band blijf ik ook nog uh, fijn steunen. Namelijk Lorem Ipsum met Ordinary... What? in Volendam. Dus dat uh, is dit En het komt van een EP. Uh, een debuut-EP die ze onlangs hebben uitgebracht. Nou, onlangs. Ze zal het dik anderhalve maand geleden, Jaap Koper, dat ze dat hebben gedaan. Uh, Ordinary hoorde je hier bij Alternative FM. En uh, ze zijn af en toe ook regelmatig te horen bij Vrienden Roy de Smet en Kees Meijzer bij de lokale omroep van Volendam. We sluiten af. En dat is gebruikelijk, want ik vind hem uh, gewoon heel erg mooi. Deze single van Francis Alban Blake. All Tot volgende week. Man, Let's go. Oh.